Ruim de helft van de zwevende kiezers heeft bepaald op welke politieke partij hij gaat stemmen. Dat blijkt uit een peiling die onderzoeksbureau Ipsos Inoveet heeft uitgevoerd tijdens het NOS-slotdebat. 47 procent van de duizend ondervraagden heeft nog geen voorkeur voor een partij. Alle ondervraagde kiezers zijn in ieder geval wel van plan om te gaan stemmen. In Libië hebben militieleden het consulaat van de Verenigde Staten in Benghazi bestormd. Het gebouw waarin het consulaat is gevestigd is in brand gestoken en volgens de BBC grotendeels verwoest. De Britse zender meldt dat volgens een woordvoerder van de Libische regering een Amerikaan daarbij is omgekomen. De militieleden zouden woedend zijn vanwege een film waarin volgens hen de profeet Mohammed wordt beledigd. Het zou gaan om een film die wordt geproduceerd door de Amerikaanse pastoor Terry Jones en mede gefinancierd door in Amerika wonende Egyptische kopten.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 Dan de verkeersinformatie. Er zijn twee meldingen. Op de A4 Delft richting Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer is de verbindingsweg dicht. En de A10 Ring Amsterdam, de Nieuwe Meer richting Watergraafsmeer bij knooppunt De Nieuwe Meer is ook dicht. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1.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 Goedenacht, u luistert naar de speciale WNL-verkiezingsnacht. Morgenochtend om half acht gaan de stembussen open... en deze nacht sluit WNL met u de verkiezingscampagne af. In het komend uur hoort u of de online campagne van de politieke partijen... succes heeft gehad, bespreken we de acht meest onnozele ideeën... uit de partijprogramma's en ook gaan we komend uur... met verschillende politieke kennis praten... over hun favoriete campagnemoment van 2012. Wilt u nu reageren op de uitzending? Bel dan even naar 0800 1121 of reageer op Twitter met de hashtag... WNL En mocht er nu Kamerlid-kandidaten uh, nog even luisteren en nog ja. wakker zijn... bel dan even in voor een gratis campagnemoment, want dan doen wij gewoon vannacht. Het zou zomaar kunnen, want ze hebben allemaal drukke tijden gehad. Dus als u wakker bent, staat u op een lijst mens en spirit tot aan de VVD 0800-1121. We willen graag uw drijfveer horen voor de politiek. En uh, we willen die ook graag horen van Maarten van Rossum op dit moment. Want uh, heel veel wordt gekeken naar de lijsttrekkers, maar... Dat is natuurlijk ook een onderkant van de lijst. En daar staan meestal de lijstduwers. Deze mensen staan op onverkiesbare plaatsen... maar hopen toch wel nog wat stemmen te winnen voor hun partij. Maarten van Rossum is lijstduur voor de Partij van de Arbeid. Meneer van Rossum, nacht. Daag. Op welk nummer staat u ongeveer? Ik dacht 74. 74. Heeft u, heeft u dan een drukke campagne tijd gehad of denkt u, nou, ik zit nee, op 74? Nee, ik heb, ik heb twee keer gedebatteerd en ik heb een lezing gehouden en ik uh, moest daar echt niet te veel van voorstellen. Nee, dus lijstduur is eigenlijk een mooiere titel dan het ja, is Eigenlijk een vrij licht klusje, het duwen van de lijst. Want je staat er ook op om in om feite reclame te maken voor de lijst, maar mm. niet met de ambitie om zelf in die kamer te gaan komen. Ja, hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Heeft u zichzelf aangeboden of werd u gevraagd? Ik werd uh, beleefd gevraagd. Bij u wel PvdA-lid, neem ik dan aan? Ja, ik ben al PvdA-lid sinds 1967. En toen werd u beleefd gevraagd, He, Kepper, wie belde u op? Kepper van de, uh, hoe heet het, Spekman belde mij op. En die zei, of uh, wilt u alsjeblieft op plek nou, nummer 74 Nee, Nee, wacht komen. even, Laten we ja. even de juiste chronologie. Ik werd Lagen. eerst opgebeld regionaal, of ik de regionale lijstduwen zou willen worden... Daar had ik ja op gezegd. En toen werd ik, denk ik, Nou, pak een beetje twee dagen later opgebeld door Hans Peckman. En die vroeg of ik landelijk lijst duwen wilde worden. Nou, als je reeds toe hebt gezegd om een regionaal te duwen, wil je ook best landelijk duwen. Mm -hmm. maar werd er dan ook nog tegen u gezegd. ga alsjeblieft rozen uitdelen op de neuden? Of, uh, nee, helemaal niet. Ik nee, ben niet gepusht ben om nog extra campagne heen. te voeren. Ik ben niet de type van de rozen uitdelen. Nee. nee, maar u werd niet gepusht om de lijst echt te gaan duwen. Je nee, staat er echt nee, gewoon nee, op nee. om. Ja, waarom nee. staat u dan eigenlijk op? Waarom heeft de PvdA u benaderd? Weet u dat? Ja, ik denk simpelweg om wat ik al daarnet heel helder formuleerde. Namelijk om reclame te maken voor de lijst. Maar hoe gaat u dat doen partij dan? waar ik al heel lang lid van ben en die ik beschouw als een zegen voor het vaderland. Maar hoe hoopt u stemmen te trekken voor de PvdA? Hoe, hoe kan u daar een steentje ik aan bijdragen? Ik heb geen idee, dat moet u vragen aan degene <Gül> die uiteindelijk hun stem op mij uitbrengen. Als u kijkt naar de afgelopen campagne, hoe vond u dat? Nou, ik vond dat Samson het indrukwekkend heeft gedaan... maar ik vond het, de, de procedure van de campagne al zodanig vond ik waardeloos. Waarom? Ah, ik vond al die debatjes... Het, het, het was te kort dag, vond ik. Het was een te korte campagne. Ik vond die debatjes echt langzamerhand beschamend slecht. Er waren er veel te veel. Je krijgt veel te weinig tijd... ...de werkelijke problemen worden niet voldoende aan de orde gesteld. Het zijn in feite een soort van studentendebatwedstrijden... ...waar puntjes gescoord worden en waar mensen dan winnen en verliezen. Ik vind dat een hoogst ongelukkige ontwikkeling... ...en ik vind ook dat we dat de volgende keer beter moeten doen. Hoe zou dat wel moeten gaan dan? Nou, bijvoorbeeld niet tussen 37 debatjes... ...maar bijvoorbeeld twee of drie grote debatten... ...waarbij veel langer gedebatteerd kan worden over serieuze onderwerpen. En maar... dus niet de, de hervorming in de gezondheidszorg in 45 seconden. Dat vind ik echt helemaal waardeloos. Maar het zijn wel de debatten die de PvdA geen windeier hebben gelegd. Ik dus... zonder enige twijfel. Dat heeft Samson, zoals ik al zei, fantastisch ja. gedaan. Dat kwam natuurlijk gedeeltelijk ook omdat de VVD op, de, op het verkeerde been stond. Omdat ze dacht, het gaat allemaal tegen uh, Roemer. En toen bleek dat helemaal niet zo te zijn. Uh, Roemer uh, deed niet goed in het begin. Dus nou ja, en, en ik moet zeggen, ja, u begrijpt dat ik heel gelukkig met die ontwikkeling ben. Maar dat wil niet zeggen dat ik als zodanig de procedure van de campagne, dat ik dat juist vond. U, u, u zei dat u regionaal al begonnen was als uh, lijstduwer. Ja. Uh, hoeveel voorkeurstemmen heeft u toen gehad? Weet u dat toevallig? Nou, ik heb, wacht even. Dat zijn weer twee heel verschillende oh. dingen. Ik ben, een paar jaar geleden ben ik lijfduwer geweest voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En toen heb ik volgens mij 1200 voorkeurstemmen gekregen. Waardoor ik in principe in de raad was gekozen. <lacht> maar ik had van tevoren duidelijk gestipuleerd dat ik niet in de raad wilde. Dat ik alleen opstond als duwer. Net waarom als eigenlijk dat niet? nu het geval is. is het een, waarom eigenlijk niet? Ik, ik kan het misschien wel voor me zien. Ik denk een heleboel mensen. die 1200 in ieder geval. Ja. Begrijpen. En het doet mij ook veel genoegen dat ze op mij gestemd hebben. En uiteindelijk hebben ze op de lijst van de Partij van de Arbeid gestemd. Maar u moet zien, ik ben een vrij krakkemikkige bejaarder. <lacht> <lacht> ja, dus ik ben 68, ik woon aanstaande oktober 69. Ik ben een paar jaar geleden ingrijpend aan mijn hart geopereerd. Dat is niet een situatie waarin je nog eens voluit voor het Kamerlidschapmaatschap zou willen gaan. Maar u voert nu toch juist politiek vanuit het hart? Dat past toch juist heel goed daarbij? Ja, dat is wel een lollige woordspeling. Maar dan voer ik politiek uit een krakkemikkig hart. Ja. Zijn ze eigenlijk gewoon dertig jaar te laat bij u aangeklopt, dan misschien? Ja, ik heb wel eens tegen ze gezegd. Ik denk een jaar of tien geleden of zo. Nee, een paar jaar geleden had mij dat nou gevraagd toen ik halverwege de vijftig en de zestig was. Dan had ik het wel lollig voor gevonden om op die manier mijn carrière af te maken. Ja. Ja, is... Maar nu, nu was het aan de late kant. Ja. En ik sympathiseer sterk met de zaak. Vandaar mijn duwerschap. Maar het was te laat. Maar Hans Wiegel heeft wel eens gezegd dat uh, hij de beste premier is die Nederland nooit gehad heeft. Maar eigenlijk bent u dat dan misschien? Of is dat te veel ambitie? Dat had u misschien ja, nodig. dat is veel te veel ambitie. Want die ambitie heb ik nooit gehad. Okay. En laten we wel wezen, Wiegel is verder een sympathieke man, maar heeft zichzelf tot een volledige schertsfiguur gemaakt in de loop en der tijd. dat heeft hij nooit willen worden. door altijd allerlei verstandige dingen uit de zijlijn te roepen, maar niet te doen wat hij dan zou moeten doen. Nou, laten we even teruggaan maar naar de verkiezingen. ik heb helemaal geen politieke ambities en die heb ik in ieder geval de laatste jaren ook niet gehad. Zit u bij de winnende partij morgen? Ja, dat zou hartstikke mooi zijn. Maar u weet, als u naar de peiling heeft gekeken, dat geen mens dat weet. Nee, dat is spannend. Wat denkt u? Maar ik ah. weet het absoluut niet. Maar ik het bedoel. zouden wel de, de voorkeursstemmen van de mensen die opeens uw naam zien staan op de A lijst die echt het verschil kunnen maken. Ja, dat is misschien dat zouden, wel het fijne. Ja, dat, dat kunt u morgen even opmeten. En als ja. dat dan klopt, dan, dan zou dat natuurlijk wel een... Een wereldhistorische bijdrage van een uh, wat krakkemikkige en ja. zijn. Nou, uh, laten we voor de Partij van de Arbeid hopen dat het uh, in ieder geval het geval is. Dank u wel in ieder geval voor die tijd, Maarten van Rossum. De lijstduur dus, nummer 74 was het, hè? Nog één keer. 74. Nummer 74 op de lijst van de Partij van de Arbeid. Niet verkiesbaar eigenlijk voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar als lijstduur. Dank u wel. Goed zo. Er was weer vandaag ook genoeg te zien op televisie vanavond. En onze ja, actualiteitenredacteur Robert Smit heeft alle verrichtingen even goed in de gaten gehouden. Ja, Goedenacht. We beginnen met po nieuws. Voor de verandering ging Rutger Kastrikum op in kunst en cultuur. Een bezoekje aan ondernemende kunstenaars. Het is steeds moeilijker van ons vak te leven. De subsidiekranen zijn inmiddels dicht. En dus hebben we besloten mee te gaan met de graaicultuur. Ja, en met welk onderwerp kun je nu beter graaien dan ooit als kunstenaar? Met Geert Wilders. Daarom reizen de mannen af naar PVV-bolwerk Volendam. Een marktraampje op de dijk en ja hoor, de producten vliegen over de toonbank. Haarspray à la GW. We hebben de welkomstmat. Mensen doen we eens normaal, het gezelschapsspel. Geert Wilders is onze muze. Ja, en die muze levert aardig wat geld op in Volendam. Al gaat het ongetwijfeld ook het nodige gezeik opleveren. Meneer, u bent de trotse eigenaar van een Wilders dekbed. Ja, dat is geweldig. U gaat daaronder slapen? Ja.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 Maar doe jij won in Beijing. Ho, ho, ho, stop, ho. Dit gaat fout. Van Rijn was vier jaar geleden nog niet eens een Olympisch atleten. Minister Schippers, herstel u fout nu het nog kan. Je bent al koninklijk onderscheiden en ik vind het. Je bent niet koninklijk onderscheiden. Nee, wat doen we nu, minister Schippers? Maar dan passen we het gewoon aan. Ik denk dat ik het uit mijn hoofd kan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 Ja, nou, eindgoed al goed. Tot slot, de wereld draait door, want ook daar natuurlijk volop aandacht voor de verkiezingen. Siebrand van Haarsma Buma zat de hele uitzending aan tafel... en de persiflages van Rutte, Samson en Roemer schoven ook aan. En zij gaven alvast een inkijkje in hun overwinningsspeech. Zo werd ook aan Buma de onvermijdelijke vraag gesteld. Een klein voorproefje op wat er vanavond, morgenavond gaat gebeuren.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 Dankjewel, Robert Smit. En zometeen in nog steeds wakker. We hebben het de hele tijd over de verkiezingen. Maar één element van nog steeds wakker hebben we natuurlijk in ere gehouden. De live artiest bij ons in de studio is Jesse Maria. Al heel druk bezig, alles sound te checken en zo. En als het goed is, kan ze binnen nu en, nou ja, laten we zeggen, een kwartier, twintig minuten haar muziek ten gehoor brengen. En uh, ook nog gaan we het hebben over domme plannen in de verkiezingsprogramma's. Maar we gaan het eerst hebben over de sociale media. Want Facebook en Hives, Twitter en Google Plus, kandidaatkamerleden, zijn zo vlak voor de verkiezingen in is massaal actief op de social media. Maar lang niet iedereen heeft de juiste digitale weg gevonden. Technologiejournalist Tony van Ringelstein... heeft vanuit het buitenland bijna de gehele campagne online moeten volgen. Hij was daarom en is daarom de man die ons kan vertellen... wat wel en niet geslaagd is aan de internetcampagnes. Tony, goedenacht. Ja, goedenacht. Welke sociale media middel, zo zal ik maar even noemen... doet het nou het beste? Twitter, Facebook, Hives? Nou ja, uh, daar zou je denken dat iedereen uh, Twitter aan het volgen is, omdat het, zo het zoveel aandacht uh, krijgt, dus ook op televisie de laatste mm -hmm. tijd natuurlijk. En uh, ja goed, daar is uit onderzoek uh, ook van de Radboud Universiteit gebleken dat heel veel stemmen je niet gaat trekken met, uh, met Twitter. En als je dat aan het lezen bent de hele dag, dan snap ik dat ook wel. Want Hoezo? Lezen... Vertellen ze zoveel nou, onzin? Uh, uh, wat opvalt als ik alleen Twitter zit te lezen, dat een hele hoop politici die, uh, die reageren eigenlijk alleen negatief op tegenstanders. Dus dat is vooral een beetje een spelletje van uh, een schakeling van reacties op elkaar mm -hmm. En dan zeggen wat de ander niet goed doet. Ja. Uh, dat komt natuurlijk kent voor. Maar ja, breng je dan je eigen standpunten wel goed over. Het is ook best wel lastig om dat allemaal uh, zo te gaan volgen. En is het ook nu waar... misschien niet zo dat je beperkt wordt door de 140 tekens? Ik bedoel, het gaat over ja. hele serieuze zaken. En dat, dat moet dan goed, in 140 ja. tekens even worden uitgelegd aan mij als kiezer. Nee, er is dus niet, is niet het allergeschikste medium voor. En het blijkt dat, dat kiezers hun stem er ook niet heel erg door laten ja. het Twitter dus uh, niet, wat dan wel? Nou ja, een nieuw fenomeen deze uh, verkiezingscampagne was uh, uh, Google+. Plus, hè. Dat is als sociaal netwerk als alternatief voor Facebook niet heel erg populair. Maar je hebt nee, één onderdeel, daar zit één onderdeel op. van Google+, Plus is wel leuk. Hè. Daar kan je met, uh, met video, kan je met elkaar communiceren. Met negen mensen kan je live praten en die zie je ook. Mm -hmm. En uh, dat was een, een middel wat uh, zowel door een aantal media als door een paar partijen, GroenLinks onder andere, werd ingezet om te discussiëren over de politiek. En, uh, dat maar nu, is eigenlijk... dat is niet heel populair toch, Google Plus? Ik ik, ik, het staat bij mij een beetje bekend als, als dat, dat neppe Facebook wat niemand gebruikt. Nee precies, behalve dan die videoconferentie, want daar hoef je verder helemaal Google Plus niet voor te gebruiken. Daar klikt je gewoon aan en dan kon je gewoon uh, een groepsdebat volgen. Of zelfs meedoen als je geluk had op tijd. Maar hoe wist je, dat je dan dat er een groepsdebat was? Bedoel? Nou ja, dat moest je dan wel weer ergens lezen op sites, op blogs, op Twitter en hmm. dergelijke. Dat wel. Maar ja, als je in het buitenland bijvoorbeeld zat de afgelopen weken, dan is het toch wel iets uh, leuk om te, om te volgen. Je hoeft niet meteen mee te doen, maar je kon in ieder geval uh, meekijken. En ja, ook daar zag je dat partijen eigenlijk ook wel wat kansen laten liggen. Want die zaten dan vooral te wachten totdat bijvoorbeeld een medium zo'n groepsdebat op Google Plus aan het organiseren was. Terwijl je kan het natuurlijk als politieke partij ook met andere politici, met misschien niet eens kandidaat-Kamerleden, maar ja. gewoon kleine groepsgesprekken opzetten met de achterban. En dat gebeurt eigenlijk weinig. Dus het is toch vaak dat je een Kamerlid of een lijsttrekker dan mee moet doen met zo'n debat. Ja. En uh, dat moet toch weer georganiseerd worden. Terwijl je ook natuurlijk uh, gewoon met, uh, met geïnteresseerden veel meer in gesprek zou kunnen gaan op internet. Maar je hebt het nu tijd algemeen over de partijen. Wie sprong er nou uit en deed het wel goed? Nou ja, je had, uh, je had bijvoorbeeld uh, toch wel bij GroenLinks een paar mensen die het dan redelijk goed deden. Maar over het algemeen vind ik toch dat uh, je in Nederland eigenlijk ziet... dat er toch nog altijd heel veel naar de televisie wordt gekeken... En dat dat ook niet slim wordt gebruikt van de digitale media. Neem zoiets als mobiele apps. Een gemiddeld persoon die kijkt toch een paar keer per uur op zijn mobiele telefoon. Maar hoeveel partijen denken jullie dat een eigen app hebben? Ik ben is helemaal niet tegengekomen eigenlijk, moet je zeggen. Eentje. Eentje, wie dan? Eentje, VVD. Dus ja, de anderen die laten in feite dat mobiele apps Fenomeen, wat iedereen elke dag gebruikt, laten ze helemaal liggen. En, uh, terwijl je daar natuurlijk zou kunnen ja, handig op in zou kunnen spelen, ook omdat mensen dan misschien via een mobiele app even iets doorsturen naar vrienden, korte, standpunten over een bepaald maar, onderwerp. Is, delen. Het dan, is het dan uiteindelijk dat ze, de, de ze doen het, meesten doen het dan niet zo lekker? Die partij zijn ze er bang voor. Uh, snappen ze het niet? Uh, kennen ze de krachten niet van? De, hoe komt het dat ze dat, dat, dat ze, nou, laten we zeggen, terwijl de hele wereld meegaat in die sociale media, dat die politieke partijen dat er nog net niet lijken te snappen? Nou ja, nou, in kan loopt ze natuurlijk altijd iets, uh, <laughs> iets achter zou je kunnen zeggen. Ja. Ze zitten het uh, vaak nou, in de Tweede Kamer, ja. dat is het gewoon. Ja, nou ja, ze hebben wel heel veel tijd en, en geld gestoken in die websites. Mm -hmm. Heel traditioneel om te verwachten dat je naar, dan ingaat, type CDA.nl of vvd.nl dan krijg je ineens best wel gelikte sites die ja. Ja, er soms zelfs uitzien alsof ze voor een ander soort mensen zijn gemaakt die op die partij stemmen. Ga maar eens kijken bij een paar van die sites. Dan denk je, nou ja, jullie worden toch niet heel erg veel door jongeren bezocht, maar ik zie er echt kip uit. Ja. Uh, terwijl je eigenlijk dus mee moet doen, ook op andere sites, op andere uh, platforms. Twitter hebben ze dan wel ontdekt, maar is het nou wel het geschikste om een hele boodschap over te, uh, te brengen? Eigenlijk ook weer niet. Ze hadden ook natuurlijk mee kunnen doen... In discussies op andere sites waarover politiek wordt gesproken, reactiepanelen op nieuwsites. Ga je daar als campagne natuurlijk ook reageren als je daar bepaalde dingen ziet? Gebeurt ook niet zoveel. Dus eigenlijk is het slim om voortaan bij, bij een volgende verkiezing partijen gewoon een soort social media expert te geven per partij. Kunnen ze je bellen? Ja, die hebben ze. Die hebben, ik, oh. weet, ik weet het. Ik ken ik er een paar. En, uh, nou goed, eigenlijk moet jij eens het eens doen. Goed. Die doen hun werk. Nee, helemaal niet. hoor. Dat oh. zeg ik niet. Ik bedoel, ik, ik, ik, ik vond het alleen frappant als je gaat kijken. Uh, in Amerika is het allemaal net iets professioneel oh. geregeld. Ja. Als je het gaat vergelijken. Uh, en, ja, misschien moeten ze toch ook eens gaan nadenken om in Nederland het even ja, iets slimmer aan te pakken. Natuurlijk is er veel, veel tijd uh, en aandacht aan besteed en denken ze, ja, misschien is de televisie is natuurlijk altijd effectiever. Maar ja, het is aan de andere kant ook 2012, er zijn ook mensen die ook geen televisie meer kijken. Ja. En uh, ik was er toevallig eentje van en dan krijg je toch, ja... Maar krijg je toch ook niet zo'n heel erg uh, uh, goede indruk van of die partijen nou hun verhaal goed weten te vertellen. in de digitale media. Nou, dus we zullen zien hoe het bij, uh, bij de volgende verkiezingen wordt, uh, wordt gebruikt, die social media. Hopelijk is het dan over vier jaar, en niet over twee weer. Technologiejournalist Tony van Ringelstein, dankjewel. Er okay. zitten. De... Uh, nog een paar uurtjes tussen. Nou, Laten we zeggen dat het er nog minstens uh, zes of zeven zijn. Maar dan gaan de stembussen dus echt open. En de afgelopen weken waren er debatten, Zijn er miljoenen flyers uitgedeeld. En werden we bestookt met allerhande campagnevideo's. En aan dat campagnegeweld komt nu ook een einde. En dus vragen we de hele nacht trouwe politieke volgers... naar hun belangrijkste campagnemoment. De eerste is voor Sarah Gagestein. Goedenacht. Goedemorgen. Allereerst heeft u een beetje genoten van deze campagne of was hij een beetje tam? Nou, er waren wel wat momentjes, maar je moest er naar zoeken. Kijk, nou, dan, is het, dan is natuurlijk de grote vraag welk moment sprong er voor u uit? Nou, een van de momenten uh, die me ergens bijgebleven, juist omdat het afweek van die een beetje rest, uh, is een moment uit het een Vandaag debat uh, Dat was een moment dat uh, Geert Wilders en uh, Alexander Pechtold voor het eerst eigenlijk een paar jaar... Uh, weer met elkaar buiten de Tweede Kamer om uh, in debat gingen. Ze werden er eigenlijk gedwongen tegenover elkaar te staan. Uh, en dat moest natuurlijk over Europa gaan. Dat kan niet anders, want dat is het onderwerp waar die twee echt met elkaar clashen... en misschien wel tegenovergestelde uh, meningen uh, over hebben of standpunt... De heer Pechtold is een van degenen die daar verantwoordelijk voor is. U bent de grootste inleveraar uit de Nederlandse geschiedenis. U strijkt de Nederlandse vlag. U levert de sleutel van het torentje en onze schatkist in. En die crisis, die kunnen we alleen samen oplossen op dit continent. Meneer Wilders, we moeten niet uit Europa. We moeten uit de crisis. Maar waarom was dit zo bijzonder? Nou, wat er, wat er zo bijzonder is sowieso, deze, deze twee heren... Zijn uh, in ieder geval in het debat misschien wel uh, elkaars uh, arts hun aard, elkaars aardzijanden. Ze, zeker op dit onderwerp, maar ook op hun debatstijl. Zij zijn alle twee heel scherp. Ze kunnen heel uh, vlot op de ander reageren, daarop inspelen en, en toch mooie, pakkende, uh, klinkende zinnen gebruiken. Het zijn alle twee scherpe debaters. Uh, en zeker als het over dit onderwerp gaat. Nou, en dat, dat, ze waren alle twee ook waanzinnig goed in het fragment uh, wat ik heb uitgekozen. En nu, nu wordt er bij uh, iedere uh, de debat wordt uiteindelijk dan een winnaar gekozen. In dit kleine debatje, wie was voor u dan de winnaar? Nou, dat is dus het leuke. Uh, ze winnen alle twee in dit debat. Ze waren alle twee mega sterk. En omdat ze geen kiezers van elkaar uh, afsnoepen, nee. omdat ze toch zo tegenovergesteld aan elkaar zijn... zal de, de, de persoon die zich meer tot Wilders aangetrokken voelt zal zeggen... Geert Wilders was beter en, en, nou ja, en andersom. Ze dus ook... hebben alle twee hier baat bij gehad. Ja, zou dat dan ook een beetje lekker zijn? Want ze hoeven geen goodwill te kweken op dit moment. Ze kunnen gewoon lekker echt hard tegen elkaar ingaan... omdat het zo lekker clasht. Is dat dan ja, ook een precies. voordeel in een debat? Ja, dat is een enorm voordeel. Ik bedoel, ze staan daar niet om elkaar te overtuigen. Hè? Ze nee. staan er alleen maar om... om uh, te laten zien uh, over t, het hoofd van hun tegenstander heen... aan ons, de luisteraars, uh, van... kijk, bij mij moet het zijn, want ik heb daar het goede adres. En als je dat nog een beetje lekker verwoordt... dan uh, is het een stuk makkelijker om te herhalen. En als je gaat luisteren naar die, naar die verhaaltjes... Dan, dan merk je dat ze wel op elkaar ingaan... maar toch echt klinkende one-liners uh, uh, formuleren... die ik echt, nou ja, vanuit... Als je, als je het vanuit een retorisch perspectief kijkt, dus echt kijkt naar de taal die ze gebruiken, ja, zit zitten echt schitterende zinnen tussen. Mm. En dan is het eigenlijk meer een soort debattechnisch hoogstandje dit. Het is namelijk niet het, het ja. moment dat deze verkiezingen beslist heeft of zo. Of waar nee, opeens nee, de, de, de ommekeer gekomen is. Nee, maar de, er is wel veel gemopperd over het niveau en of ze het, uh, dat het allemaal een beetje sleets was. Nou, dit is dat niet. Okay, dit en is hier laten ze zien dat ze, dat ze echt debatkwaliteit hebben. Oké, okay, en een, uh, eigenlijk moet iedereen die uh, een beetje politieke ambitie heeft, dit eens dus even terugkijken. Ja, dit, uh, dit is een mooi, uh, mooi voorproefje wat je eigenlijk in huis moet hebben. Oké, okay, <laughs> we gaan het met z'n allen opzoeken. Dankjewel, Sarah Graagstein, en zij is vreemdingsdeskundige. En zometeen vragen we ook aan andere trouwe politieke volgers naar hun campagnemoment van 2012. We hebben zojuist opgeroepen, ben je een kandidaat uh, voor de Kamer en wil je nog even campagne voeren? Dan kan dat vannacht nog gewoon. Zometeen spreken we met de nummer, uh, lijst nummer 17, de Liberaal-Democratische Partij. Petra de Boeuvre wil zometeen even campagne voeren en daar krijgt ze uiteraard een podium voor. Wilt u dat ook doen? Bent u kandidaat voor de Kamer? Bel dan even op 0800-1121. 0800-1121. Uh, bij ons in de studio aangeschoven is uh, Jessie Maria... Ja. Jessica voor Intimi. Ja. Dus uh, laten wij ook maar gewoon Jessica zeggen. Ja, hoor, dat is goed. De, de artiest. Vanaf normaal komen altijd mensen met een bandje, want meerdere mensen. En jij ja. bent helemaal alleen. Nou, is dat vooral heel zielig of is dat, uh, vind je het fijner zo alleen? Uh, nou, uh, eigenlijk nee. Normaal speel ik ook met band. Of gebruik ik ook wel veel. En soms uh, alleen. Dus het is net hoe, hoe de pet staat en uh, hoe de gelegenheid is, zeg maar. En toen dacht je Radio 1 belt of je wil komen spelen en ja. dan kom ik alleen. Of ja. wilden de anderen niet hun wekker zetten? Zo nou, groot. het was natuurlijk een combinatie van factoren. <laughs> nee, ik dacht, ik, ik vind het leuk en uh, in, in mijn uppie kan ik uh, doen wat ik wil. En uh, het is midden in het holst van de nacht, ja. dus ik denk dat ook die anderen niet aan. We kunnen je eigenlijk ook kennen van televisie, hè? want je hebt meegedaan aan de beste singer-songwriter van Nederland. Ja. Vertel daar ook. eens over. Ja, nou ja, meegedaan inderdaad. En bij de laatste dertig geselecteerd, die dus op tv zijn geweest. Dus ik heb in de uitzending mijn nieuwste single Waiting on Time uh, kunnen spelen. Dus dat was wel te gek om aan mee te doen. Ja. Nou, de single zullen we zo meteen vast nog uh, ja. even horen. Hoe ja. zou je je stel omschrijven? Uh, nou, ik zeg vaak een beetje luchtige, dansbare pop. Tegenover ook wat melancholische, um, uh, bedroevendere liedjes hier en daar. Ja, dus een ja. beetje al ego's. Omdat je in je eentje bent vooral met melancholisch, droevige liedjes... of gaan we ook nog een beetje dansen om mensen wakker te krijgen? Ja hoor, we gaan ook een beetje van de voetjes van de vloer. Oké, okay. ja. tot vier uur bij ons in de studio. Ik zou zeggen, ga achter nee. uh, het keyboard zitten. Je vriend had je meegenomen, je keyboard zei je. <laughs> ze, ze loopt naar de andere kant van de studio toe. Tot vier uur dus bij ons in de studio. Ze speelt vier keer Jessie Maria. Haar eerste nummer heet Take Him Home. watched how the sun departed drifted along with you my heart wide open ran fast because i knew it was now or then you had to take the singing sand what was i to do i couldn't bear the thought of being without my man i'll take him home honey i'll tell The weakness of the wild, I didn't wanna let go. Known by this fear inside, it was now or then. You had to take the sinking sand. What was I to do? I couldn't bear the thought of being without my. Own. Ja. Jessie, Maria en we horen zometeen nog drie nummers van haar. Hartstikke mooi. Take me home in de WNL verkiezingsnacht hier op Radio 1. Het is tijd voor het Nieuwsminuutje met Robert Smit. Bij gevechten rond het Amerikaanse consulaat in Libië... is een Amerikaan om het leven gekomen. Dat laat de Libische regering weten in een verklaring.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 Ik geloof dat je to dezelfde conclusie komt dat Mohammed, Islam en zijn uiteindelijk van de devil. Ja, Terry Jones, zoals de pastoor heet, heeft 11 september omgedoopt tot International Judge Mohammed Day. Zo wilde hij dinsdag live Korans verbranden voor het oog van de hele wereld. Daar heeft hij op het laatste moment van afgezien. In Londen doet de politie onderzoek naar een wel heel opmerkelijk sterfgeval. Een Afrikaanse man viel letterlijk uit de lucht... en kwam terecht in een buitenwijk van de Britse hoofdstad. Hij was op slag dood. Mogelijk zat het slachtoffer als verstekeling aan boord van een vliegtuig. De autoriteiten vermoeden dat hij uit het vliegtuig viel... toen het landingsgestel werd uitgeklapt. Twee weken geleden werd al een man gevonden... in het landingsgestel van een ander vliegtuig. Hij werd door vliegveldmedewerkers ook dood aangetroffen. En dan de beurzen, want in Azië wordt alweer volop gehandeld. Het puntenaantal van de Nikkei is vrijwel niet gewijzigd ten opzichte van dinsdag. Met een winst van 0,2% staat de Japanse beurs nu op 8827 punten. En tot zover: het nieuwsminuutje. U luistert naar Nog Steeds Wakker hier op Radio 1. En uh, de hele twee weken heeft u eigenlijk op Radio 1... bijna niets anders gehoord dan de verkiezingen. Wij doen daar nog één keer aan mee. Wij sluiten namelijk de campagne af. Want zodra wij klaar zijn, gaan de stembureaus ongeveer open. En dus deden wij de oproep aan potentiële Kamerleden die wakker zijn... Uh, dat ze in mochten bellen naar ons programma 0800-1121. De lijnen voor Kamerleden, potentiële Kamerleden staan nog steeds open. En um, er heeft iemand gebeld, Petra de Goede nacht. Goedenacht. De Liberaal-Democratische Partij is om half ja, drie nog Lip wakker. Ja, Lipdem. Nou ja, kijk, uh, ik kom net uit Amsterdam gereden, dus ik loop net thuis binnen. Dus uh, ik woon in Bredskens, dus dat is twee uur, drie kwartier. Dus ik ben eigenlijk, ja, ik ben voor twaalf uur weggereden uit Amsterdam. Ja. En de Liberaal-Democratische Partij, het is niet de grootste partij uh, op dit moment? Uh, nee, nee. In de peilingen? anders. Waar, waar bent ja. u te vinden? Wat zegt u? Waar bent u te vinden op de, op de stem, uh, stemlijst? Ik sta op twee. Maar ik... Ja, en, en, en, en, op oh, lijst 17? Ja, je moet hem helemaal openvouwen. <laughs> en dan de nummer twee. Ja. Nou, u ja, heeft, ja. Uh, krijgt van ons nog even de tijd om toch nog even campagne te voeren. Want nu mag het nog, hè, tot uh, ja? deze nacht. Dus uh, we laten u even een minuutje uw gang gaan. Nou, fijn. De liberaal-democratische partij is de enige partij die vindt dat op dit moment er niet bezuinigd moet worden. Er moet op termijn wel bezuinigd worden, maar nu niet, want dat is heel slecht voor onze binnenlandse economie. Het kost heel veel banen. En uh, laat heel veel bedrijven failliet gaan. Uh, daarnaast uh, vinden wij uh, dat in de zorg de regie terug bij de huisarts en de patiënt moet komen te liggen. Uh, de macht die nu bij de zorgverzekeraars ligt, uh, die moet een beetje ingetoomd worden. Uh, zorgverzekeraars zouden alleen maar de kosten moeten bewaken. Maar de regie moet terug bij de uh, huisarts en de patiënt. En ZZP'ers, ja, daar hebben wij een heel goed programma voor. Uh, want uh, die moeten gewoon meer sociale zekerheid krijgen. Kijk, helemaal duidelijk. Precies in de minuut liberaal democratische partij lijst 17 we zullen hem helemaal openvouwen. Petra de Boer. Succes Dankjewel. morgen. Dankjewel. Hoi. En uh, het staat natuurlijk nog steeds vrij voor potentiële Kamerleden. U hoort net gewoon een gratis, uh, nou, gratis minuutje, campagne en een paar ja. vragen van ons. Hartstikke fijn als u belt 0800-1121. Mooie beloftes, veelbelovende plannen en slimme oplossingen. De verkiezingsprogrammas staan er bol van. Maar tussen al dat mooi staan ook een aantal opvallend domme plannen. Journalist en econoom Matthijs Bouwman maakte voor de zakelijke nieuwssite Z24... een overzicht van de acht domste plannen. Van het ontslagverbod van Hero Brinkmans DPK... Tot, de tot het VVD-plan om basisscholen aan de hand van CITO-toetsuitslagen te belonen. Matthijs Bouwman, nacht. Uh, ja, is dat ja. trouwens ook gelijk uh, het domste plan dat er tussen zit? Nee, nee, nee, ik denk toch wel dat het domste plan echt voor, zeg maar, volgens de originele definitie van domheid. Hè, dat het niet uit slechtheid is geboren, <laughs> maar echt door ja, gebrek aan kennis en de zit, Dat is toch wel dat plan over het ontslagverbod van uh, de club van uh, meneer Brinkman. Want kunt u uh, uitleggen dus... wat dat verbod precies inhoudt? Nou, wat ze zeiden is, is van, we willen natuurlijk de werkloosheid niet te hoog... dus dan verbieden we bedrijven om mensen te ontslaan twee jaar lang. Uh, ja, dus, dat werkt natuurlijk. Ten eerste, je denkt dat het werkt, maar het probleem is dat, dat een dynamische economie... die heeft nou eenmaal nodig dat mensen van baan verwisselen... dat bedrijven veranderen, dat de ene groeit, de andere krimpt... dat er, dat er dynamiek is in de economie. En om dat kapot te maken, ja, moet je zoiets gaan invoeren maar dan kunnen bedrijven niet meer groeien, want anderen kunnen niet meer krimpen. Ja, dat is echt een heel pijnlijk uh, gebrek aan inzicht. En heel veel andere partijen willen juist dat het ontslagrecht wat makkelijker en versoepeld wordt. Ja, nou, Zij heeft nog dat niet goed opgelet ook. Ik, Ja, politiek is het misschien helemaal niet zo'n dom plan. Want inderdaad, uh, sommige mensen denken ik wil, uh, ik wil niet dat mijn ontslagrecht uh, versoepeld wordt. Hé, hey, er is één partij die maakt het juist veel, uh, veel sterker. Uh, maar wel op een, nou, een weinig subtiele manier dan, uh, zullen we maar zeggen. Ja. En u, u heeft er nu acht op papier gezet. Had het er ook tien kunnen zijn? Of twaalf? Ja. Of honderd? Ja. ja, nee, honderd niet. Nee, nee. En het, het, het, het, uh, het wisselde ook wel per partij, hoor. Uh, en het is natuurlijk ook een beetje subjectief, hè. Ik, uh, ik heb ook niet de waarheid in pacht. Het is maar net wat ik dom vond. Dus uh, ja. ik had er nog wel meer kunnen hebben. Dus twee jaar geleden deed ik het ook. Toen had ik het tien. Nu acht. <lacht> maar is het niet ook dat een plan wat volgens u misschien dom klinkt, voor een ander juist briljant klinkt? Ja, nou dat kan zijn. Ik heb wel geprobeerd om, om zeg maar de, de onlogische plannen, hè, die echt eigenlijk de, de logica uh, van het plan zelf niet volgen. Uh, of waarvan de partij eigenlijk ook zelf niet het eens zou willen invoeren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het plan van de, van de Socialistische Partij, er is wel veel om te doen geweest om uh, de AOW-leeftijd of de AOW-uitkering uh, inkomensafhankelijk te maken... Uh, ze gaan al uh, al, al in uh, wat is het ook weer 2015 gaan ze al voorzichtig beginnen met uh, bezuinigen op de AOW. Door vooral van de rijken of alleen van de rijken de uitkering te verlagen. Ja, dat is ten eerste een soort ontkenning van het feit dat het een volksverzekering is, die per definitie voor iedereen gelijk moet zijn. Uh, maar ook ze, wilden ze het eigenlijk zelf niet eens. Maar ze moesten het wel doen, want het uh, Centraal Planbureau eist nou eenmaal dat als je maatregelen neemt, dat je daar ook al een stukje van in je heilige, in de, in de aankomende kabinetsperiode laat ingaan. En zij wilden die AOW-leeftijdverhoging zo ver uitstellen... dat het niet meer werd meegenomen. Dus ze hebben zoiets raars verzonnen als een volksverzekering... die toch geen volksverzekering is... waar ze het eigenlijk zelf ook niet mee eens zijn. Maar hebben ze het toch maar in hun programma gezet. Ja. Nu, nu, nu vraag ik mij dan af... De, um, dat zijn allemaal domme plannen van allemaal verschillende partijen. Is er dan één partij, een grote partij... die er uitspringt, die het volgens u echt heel slecht doet? Nou, ik, ja, ik, ik heb één niet-economisch plan ertussen staan. Uh, dat is de PVV die... Uh... En werkelijk waar in het programma schrijft dat ze de Europese de Commissie, de, de Europese Unie gaan vragen om onze ster van de het vlag terug te geven. En er zitten twaalf uh, ge, gouden gele sterren op de vlag van Europa. En uh, daar willen ze dus onze ster van terug. Ja, dat is aan zover, om zoveel redenen is dat, is dat niet, niet, niet goed voorstelbaar. Uh, bijvoorbeeld, ja, je, er zijn meer leden dan, uh, dan, dan sterren in, uh, in, van de Europese Unie. Uh, dus ja, je kunt best zeggen, jullie ster is er al lang vanaf. Maar we hebben gouden de ster van Roemenië erop gedaan. En uh, we weten ook helemaal niet welke ster van ons is. En om het helemaal dol te maken, die sterren staan helemaal niet voor landen. Op de, op de website van de Europese Unie staat het. heel letterlijk. De sterren die zijn een teken van eenheid en hebben niets te maken met het aantal EU-landen. <laughs> dus we krijgen dan iets terug wat eigenlijk helemaal niet van ons is. En dat is, valt nooit terug te krijgen Nee, maar nee. dat weten ze ook wel. Ja, nou goed, dit overigens is het plan wat daar uh, net boven staat. Dat uh, ja. de, de PVV wil dat we uit de Europese Unie en de euro stappen. Is natuurlijk nog een tikje belangrijker, dom. Maar goed, dit is wel dwaas. Meer, ja. zeg maar. Nu heeft dit natuurlijk gedaan vanuit een zakelijk oogpunt. Dat, dat zijn de mensen die u wilt bereiken. Welke partij is dan het allerbeste om op te stemmen? Is dat toch dan weer de VVD dit jaar? Oh nee, dat zou ik helemaal niet zo durven zeggen hoor. De PVV, de, de, de, de, de, de VVD, die verhoogt uh, ook best wel veel lasten voor. Uh, voor ondernemers. Ja. Um, en ja, dat, nee, dat is... Er zijn genoeg ondernemers die, uh, die links stemmen. Ja. Uh, en het gaat natuurlijk niet alleen maar om eigenbelang. Het gaat ook om uh, je visie op het, uh, op het land. Ik denk dat deze 60 voor de meeste ondernemers ook een goede keuze is. Maar ook de P van de A als je in een bepaalde sector zit. Hè, bijvoorbeeld uh, partijen die wat veel geld uitgeven aan de zorg. Nou, er zijn genoeg ondernemers in de zorg die daar wat, wat mee willen doen. Ja. Maar dan moet je weer niet om een partij stemmen die de marktwerking wil uit. Het is geen stemadvies. Het is eigenlijk gewoon een opsomming van de, de meest absurde plannen die ertussen zitten. Ja. Het was eigenlijk om plezier te maken. En de, de grap is dan wel weer dat eentje heeft nog best een, een staartje gekregen. Uh, dat was het plan van, uh, van de PvdA om uh, voortaan de arbeidskorting... dat is een, een, een belastingaftrek die iedereen krijgt die werkt... om die af te schaffen voor ondernemers... en alleen om maar te laten gelden voor werknemers. Nou, dat plan stond niet in die woorden, in elk geval in het verkiezingsprogramma... vond ik wel in het Centraal Planbureau Doorberekening. Dat is een zware lastenverzwaring voor, uh, voor ondernemers En met name natuurlijk vervelend voor kleine ondernemers zoals ZZP'ers. Mm -hmm. uh, en dat had ik opgeschreven van, nou is toch wel raar een arbeidskorting die je, die je niet krijgt als je arbeid levert uh, uh, als eigen baas. Maar wel krijgt als je arbeid levert als werknemer. Uh, en dat, uh, dat is opgepikt. Dat is wel grappig, daar hebben we andere politici, waar, geloof ik, hebben er weer een website over uh, opgericht. En dat is de afgelopen dagen is de PvdA daar, uh, tot ze er zelf gek van werden, flink mee geconfronteerd. Nou, we zullen zien welke van deze plannen binnenkort voorbij komen bij de coalitieonderhandelingen. Matthijs Bouwman, dank u wel in ieder geval voor uw toelichting. Het is twintig minuten voor drie. U luistert nog steeds naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. En zometeen gaan we het hebben over de hypotheekrenteaftrek, Want dat is ja, eigenlijk bij iedere verkiezing toch weer een heel groot thema. Zometeen daar alles over. Maar eerst nou, is onze WNL-politieke -po -po redacteur Kamran Oela bij ons aangeschoven. Kamran, hoe kijk jij nou terug op die campagne? Ja, goedenacht. Um, nou, kijk. Het was een bijzondere campagne, dat, dat kunnen we allemaal stellen, maar dat is Vlaams te zeggen. Ik heb het de afgelopen maanden intensief mogen volgen, van moment 1 al. En je zag natuurlijk al dat, wat is het, inmiddels bijna meer dan 2,5 maand geleden kwam de Partij van de Arbeid al met de eerste verkiezingsspot. We weten hem allemaal. De toekomst heeft voor mij twee hele concrete gezichten. He, Diederik Samson met zijn kinderen uh, thuis in die situatie. Toen werd het stil. Maar er werd ook een beetje lacherig over gedaan, over die, over, over die spot. En het was niet helemaal goed getimed, zeiden analisten. Ja. En nu staat hij er toch wel. Nou, kijk, ze hebben het toen aangepast. Hè. Ze hebben dat die spot is ook wat op de achtergrond uh, uh, verdwenen. Die zien we ook niet zo snel meer terug. Nou, heel veel stilte. Roep om. Campagne, begin nou. Uh, Roemer, Rutte, begin nou. Uh, dat was in eerste instantie. En, en toen begon het. En, en hoe? Intensief? Ja, maar al de debatten vlogen uiteindelijk om je oren. Hoe kijk jij daar nou na als politieke redacteur? Ben je dat op een gegeven moment niet ook zat? Nou kijk, je, je volgt dat je kan de riedeltjes weet je wel, niet de zieke, of niet de Grieken, maar de zieke. Kijk, daar ga ik toch alweer, de, toch alweer de mist in. En, uh, of, of, en vannacht, vanavond uh, bij het slotdebat natuurlijk ook weer uh, zo'n one-liner van Geert Wilders richting uh, Rutte en Samsom in één. Heel knap om, te, om ze allebei in één keer te pakken. Uh, meneer Rutte, u heeft deze campagne vaker gejokt dan uh, Samsung gearresteerd is. En dat is heel vaak. Weet je wel, en, nou, dat, dat soort dingen doet hij knap. Van de week was het ook al. met uh, uh, Dat u uh, het ging over de kale, kale kop. U plukt de hardwerkende in Nederland net zo kaal als die Diedek Samsoms uh, hoofd. Kijk, dat zijn wanlijstjes. Op een gegeven moment ben je het wel een beetje moe. Maar het, het, het gaat wel ergens over. Dus wat dat betreft is het natuurlijk wel belangrijk... dat ze hun standpunten blijven verkondigen. En laten we het even over de gamechanger hebben. Samsung, natuurlijk de grote verrassing van deze verkiezingen. Ja, Samsung stond daar opeens. Hè? Stond een paar weken geleden nog echt op, de, op, op 18. Het is heel spannend wat er morgen gaat uh, gebeuren. Of later vandaag eigenlijk. Hè? Over een, ik denk het is nu uh, 17 minuten voor drie. Dus ik denk over een etmaal zou het best kunnen dat precies over 4 uur bekend wordt. Wie de grootste partij van Nederland is. Wie uh, de meeste kans maakt om premier te worden. Um, dus die game changer, een mooie term uh, die we deze campagne echt hebben leren kennen. Was er opeens roemer verdween, Samsung kwam. Uh, en grote heeft dat natuurlijk alles te maken met peilingen. En uh, het zit in de peilingen. De, de, de, die hebben een soort beeld gegeven dat de PvdA in de lift zat en dat steeds omhoog stuurt. De lift, dat is de winnaar. Waar wil jij liever bij horen? Hoor je liever tot de Hongaren die verloren hebben... of tot Oranje die met 4-1 gewonnen heeft? Mm. Liever tot Oranje. Je wil altijd bij de winnaar horen. Hè? Uh, wie wint heeft vrienden. En dat zag je ook in deze campagne. Peilingen, plus 5 voor PvdA. Dan zie je meteen weer plus 5 betekent morgen weer plus 1. En daarna weer plus één. Kijk, Roemer heeft er niet slecht gedaan. Die gaat hoe dan ook winst maken. Die gaat hoe dan ook... Of winst maken klinkt weer raak voor een socialist. Maar die gaat hoe dan ook uh, zetels winnen maar uh, nou ja, ten opzichte van peilingen van drie weken geleden verliest hij natuurlijk. Mm. Maar, maar als je dan kijkt naar de invloed van die peilingen... is het wel eigenlijk een goed iets dat die peilingen zoveel kunnen veranderen... in die verkiezingsstrijd eigenlijk? En dan zie je ook de loser van de week, is natuurlijk Emil Roemer... die zegt meteen, ja, moet het Franse systeem geen peilingen meer de mm -hmm. laatste week? Precies. Hoewel we in Frankrijk dit jaar ook gewoon met uh, peilingen hadden... want toen stond er niet in de krant... Dat uh, Hollande op winst stond. Maar stond de Crassantjes die lijken te gaan winnen van de koffiebroodjes. En iedereen wist dat de croissantje voor Hollande stond. En een koffiebroodje stond dan voor uh, Nicolas Sarkozy. Um, dus, dus wat dat betreft, er is altijd wel iets, iets op te verzinnen. Maar ergens zou het wel heel goed zijn dat we eens ophouden met die dagelijkse peilingen uh, in die laatste week. Want het is niet één peiling, hè? drie peilingen op een avond. Vanavond van mm -hmm. hebben we het weer gezien. Maurice de Hond peilt 37 voor VVD, 36 voor de PvdA. Uh, Ipsos Cinefeet peilt allebei op 37. Eén Vandaag peilt allebei op 36. Ja. Ze komen nu al heel dicht bij elkaar. Uh, maar misschien krijgt Diedrichs, of uh, hoe heet hij? Uh, Buma... die we net ook hoorden in het media <lacht> misschien krijgt hij wel gelijk. Dat dit de verkiezingen zijn die worden historisch... omdat Maurice de Hond er ver na zat. Voorlopig dankjewel, je Cameron Oela. Volgens mij gaan we je deze nacht nog een paar keer meer horen over... Uh... Van alles en nog wat met de uh, verkiezingen en de campagne die we aan het afsluiten zijn. Het leven is niet altijd even makkelijk. En als je in het nieuws mag geloven, heeft iedereen op deze aarde het heel erg zwaar. Gelukkig zijn er ook nog mensen die de dingen een zonnig kantje kunnen geven. En dat uh, ook positief kunnen bekijken. Een van die mensen is onze cabaretier Sven Bercé. Voor ons op zoek in de saaie, verdrietige, moeilijke onderwerpen. Naar een klein, klein lichtpuntje. Ik ga stemmen. Op welke partij doet er niet toe? Eerlijk gezegd interesseert me dat geen hout. Maar toch ga ik stemmen. Ik kan niet anders. Ik heb namelijk een groepje vrienden dat erg hip is... ...en stemmen schijnt momenteel eveneens erg hip te zijn. En bovendien, in Amerika doen ze het ook. Het is dus hip. Na het stemmen komen ik en mijn vrienden bij elkaar om te praten over het stemmen. Dat is een vast ritueel op een dag van een stemming. We evalueren dan de dag... En we luisteren naar elkaars verhalen van waarom we op een bepaalde politicus of partij hebben gestemd. Ik kan er natuurlijk niet aankomen met, ja, ik heb maar een naam ingevuld die me leuk leek. Nee, dan moet ik wel met iets goeds komen. Want het is belangrijk dat het iets sterks is waarmee ik indruk maak op mijn vrienden. Zoals twee jaar geleden. Mijn maat Berdolf had net verteld dat hij tactisch had gestemd op de CVD, De partij die hij het meest haatte zodat hij, mocht eens dus aan de macht komen, kon klagen uit naam van de VVD-aanhang zonder te liegen. De andere vrienden vonden het briljant. En ik ook wel een beetje. Maar in eerlijkheid had ik een broertje dood. En toen was ik aan de beurt. Ik was eigenlijk al lang een breed vergeten wat ik die avond gestemd had. Dus ik moest iets verzinnen. Het probleem was namelijk dat ik wel een aantal politici kende, al dan niet persoonlijk. Maar geen flauw idee had bij welke partij ze hoorden. Dus ik begon maar aan mijn verhaal. Zo jongens, begon ik. Dat was mijn een wel weer. Stemmen is zoals jullie weten een hobby van mij. Maar dan hebben we het toch echt vooral over gitaren. Haha. Stemmen op politieke partijen heb ik een kotzeikel aan. Maar jullie weten, ik ben een groot voorstander van de democratie. Ik heb dit jaar niet gestemd op een van de grote partijen. Dat gaat immers nergens meer over tegenwoordig. Dan kan je net zo goed met je polsen in een bak stront gaan liggen... ...terwijl je in een beker noedels naar binnen werkt. Want daar wordt Nederland ook niet beter van. Ik bedank u hartelijk. Nee, ik heb gestemd op de KPK. Een obscure partij die strijdt voor de afschaffing van de rechten van de mens... ...ter bevordering van de vrijheid van de mens. Die partij is zelfs zo obscuur... ...dat ik het hokje moest inkleuren naar mijn eigen potlood... ...omdat het rode potlood de obscuriteit niet aankomt. Nou ja... Het ligt nog een tikkeltje ingewikkeld hè, beste vrienden, maar daar is nu geen tijd voor. We hebben immers te maken met een heuze radio-uitzending, vrienden. Radio 1. En dan nog iets, die nummer 2 op de lijst van de KPK, Marius Pekinok, staat me eigenlijk wel aan. Sympathieke vent, reden en tover dus om KPK te stemmen. Dat was mijn verhaal. En ja, dat doe ik iets meer op zijn kaks dan dat ik nu praat. Want op mijn vrienden, zoals ze zegt, moet ik indruk maken. Het verhaal over de KPK was natuurlijk volledig uit mijn duim gezogen. Evenals Marius Pekinok, die, zo dacht ik, helemaal niet bestaat. Maar toen gebeurde iets ver verbazingwekkends. Yannick, de saaiste lul onder mijn vrienden, en dat zegt wel iets, knikte naar me. Hij gaf me zijn hand... Die overigens besmeurd was met donkerbruin oorsmeer. En dan ook echt diep donkerbruin. Zo diep dat maar weinigen dat ook daadwerkelijk konden waarnemen met het blote oog. Maar dat is een ander, minstens zo intrigerend verhaal. Yannick zei... Goed bezig Sven, daar heb ik ook op gestemd. Alleen die Marius Pekinok is natuurlijk niet de nummer 2, maar de nummer drie. Maar ach, wat doet het er toe? Ze hadden waarschijnlijk toch geen zetels. Ja, mensen... Dit is echt gebeurd. Dit is een toeval waar zowel rechts als links Nederland zijn vingers bij aflicht, denk ik zo. Maar ik vind dus wel eens de fout met Marius Pekinok. Gevaarlijk, zo niet levensgevaarlijk. Het verzinnen van partijen doe ik dus mooi niet meer. Ik ga maar eens een keer bewust stemmen. Ik weet nog niet precies wat ik ga stemmen, maar ik hoorde dat er een partij voor de bieren is. En dat de leider een lekker wijf is met de naam Marianne Tieten weet het verder ook niet, maar als dat dus waar is, dan ga ik daar nog voor. Want wat wil een man nog meer? Voor mij geen moeilijk gedoe meer in ieder geval. U hoorde Sven Bercé vanuit Tora Bora zo te horen. Volgende week waarschijnlijk betere kwaliteit van onze huiskorritje. Ze is dit uur bij ons in de studio, Jessie Maria. En ze gaat haar volgende nummer spelen, Waiting on Time. I have more to offer. I'm gonna make this one count. Out in the dark, she lights a spark. Hearing all these different voices, thinking over all the choices she made and forgot. Look at what we've got every inch up on our face. Cried got stored away in its own way, in its own. up on our face left crat got stored away in its own away in its own Jessie Maria speelde haar single Waiting on Time live hier op Radio 1. En voor de mensen die dit prachtig vinden, en uh, daar kan ik ze geen ongelijk in geven. Volgend uur nog twee nummers van haar en dan praten we ook nog even over uh, nou ja, hoe het gaat met haar. Want voor mij gaat het hartstikke goed, volgens mij toch? Céla Soe voorprogramma yeah. op tv geweest met de beste uh, singer-songwriter van Nederland en 3 fm Serious Talent. Yeah. Nou, uh, nee, niets te klagen daarover, we praten er volgend uur. Uh, over verder, maar we gaan het eerst hebben over de hypotheekrenteaftrek. Het is een overgang, maar wij gaan het maken. Uh, het heilige huisje van deze hypotheekrenteaftrek staat uh, steeds minder stevig. Vandaag maakte een vandaag bekend dat zelfs drie op de vier vvd stemmers voor de aanpak is van dit belastingvoordeel. Hoewel die plan de laatste tijd veel steun vindt, staat niet iedereen te springen. Wienke Bodewes is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Projectontwikkeling Maatschappijen. Meneer Bodewes, goedenacht. Goedenacht. Iedere verkiezing komt de hypotheekrenteaftrek wel terug. Vorige campagne was het zelfs een breekpunt. Kunt u dan nog één keer uitleggen wat het precies inhoudt? Nou, wat het, wat het inhoudt is dat, dat je de rente op een uh, lening die je aangaat voor een huis uh, mag aftrekken van de belasting. En uh, nou, dat is op zichzelf een, uh, in de loop der jaren een gegroeid uh, systeem... Uh, uh, wat uh, het mogelijk maakt voor veel mensen om een huis te kopen. Mm -hmm. En moet dat volgens u een heilig huisje blijven? Nou, dat hoeft geen heilig huisje te blijven. Alleen het, uh, het probleem is, uh, als je het hebt over de woningmarkt... Uh, dat we op dit moment in een hele, hele diepe crisis zitten met z'n allen. En er is weinig beweging in. Mm -hmm. Dus het moment is wel heel erg slecht om, uh, om nu uh, aan de hypotheekmarkt uh, rente uh, te gaan uh, tornen. Dus dat maakt het allemaal niet makkelijker. Dat is één, keer, één kant van het verhaal. Uh, dus de timing uh, is belangrijk. En ten tweede is het wel alleen goed uitvoerbaar op het moment dat er ook uh, een aantal aantallen maatregelen worden genomen. Hè? Dus bijvoorbeeld in de sfeer van de inkomstenbelastingen en dergelijke. Omdat het anders voor heel veel mensen onbetaalbaar wordt. Ja. Nu zitten we ook in economisch slechte tijden. Heeft, uh, de regering heeft geld nodig. En het gaat om heel erg veel geld als er hier wat aan veranderd wordt. Om hoeveel, geld zou het ongeveer, hoeveel zou het kunnen opleveren aan onze regering als we dit zouden afschaffen of versoberen? Nou, dat ligt natuurlijk aan de aan de vorm waarin dat gebeurt. Er zijn veel voorstellen van gedaan. De ene wat beter dan de andere. Maar als je het gaat natuurlijk altijd om, om een aantal miljarden. Dus uh, en dat is ja, ook, dat dat op. Begin, dat begint natuurlijk niet uh, onmiddellijk in het eerste jaar met. Uh, maar kunt u zich daarom, uh, omdat het om een aantal miljarden gaat wel voorstellen dat, dat er partijen zijn die denken, nou, we willen, we hebben zoveel plannen voor de toekomst van Nederland, dit is een mooie manier om daar toch wat geld voor vrij te krijgen? Nee, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Alleen, je uh, euh, moet ook beseffen dat we op dit moment uh, iets van 40.000 40 uh, bouwvakkers uh, werkloos zijn geworden. Dat er nog 35.000 bij komen. Dat we op dit moment wel op de, een hele diepe crisis zitten in de woningmarkt. Uh, en uh, uh, dat dit moment heel slecht gekozen is, dat is één. En uh, ten tweede, dat... Uh, uh, dit systeem ook in samenhang met andere systemen moet worden gezien. Zoals de hoogte van de inkomstenbelasting voor mensen en dergelijke. Dus het gaat natuurlijk over de totale koopkracht. Maar en, is de uh, hypotheekrenteaftrek niet juist een van de redenen... waardoor de woningmarkt nu op losse schroeven staat? Nee, dat is het niet. De, dat, uh, dat, uh, het is niet zo. Als je de hypotheekrenteaftrek... Uh, als je die uh, Plompfloren afschafft uh, afschaft zonder andere maatregelen te nemen dan is het effect dat uh, het uh, duurder wordt om een woning te kopen... en zal de woningmarkt juist uh, verder stagneren. Wat is nu voor projectontwikkelaars een gedroomde coalitie, als u het voor het zeggen had? Nou, dat is heel moeilijk om, uh, om dat te zeggen. Er zitten natuurlijk uh, uh, versnipperd over de partijen uh, verschillende voorstellen. Mm -hmm. Maar uh, zeg maar uh, een heel behoedzame aanpak van de hyperrequente aftrek... Uh, uh, op een moment dat het ook echt kan uh, uh, in de woningmarkt, uh, verdient de voorkeur... Helemaal aflossen naar nul is absoluut niet noodzakelijk van die hypotheken. Er kan best uh, een deel overeind blijven. En wat ook erg belangrijk is, dat het in samenhang gebeurt met de huurmarkt. Die, uh, die eigenlijk een van de belangrijkste bronnen is voor de stagnatie. Dus daarmee liberalisatie maar, in de huur is erg belangrijk in samenhang met, uh, met, uh, met uh, dit uh, dossier. Maar u zegt er kan wel iets veranderen, maar niet te veel. Bent u dan eigenlijk ook, misschien maakt u zich er zorgen over. De vorige keer was het echt een breekpunt voor een aantal partijen. Er werd er heel hard over gestegeld. Er mag niet aangetornd worden, maar zelfs... De VVD en het CDA hebben het er nu over. En dan hebben we het toch echt over heilige huisjes voor die partij? Nee, ik, uh, kijk, ik maak, uh, waar ik me zorgen over maak, is dat er uh, te brusk en uh, met te weinig uh, gevoel voor de woningmarkt ingrepen worden gedaan. Uh, uh, en dat, is, uh, dat zou onverstandig zijn. Uh, uh, je moet het uh, lang, uh, kalm aandoen. Uh, je moet het doen, in laten gaan op het moment dat het ook echt kan. En je moet daarnaast maatregelen nemen om de gevolgen voor de, voor de koper op te vangen. En dan uh, kan je dat natuurlijk geleidelijk gaan invoeren. Nou, we zullen zien of de hypotheekrenteaftrek een breekpunt wordt bij deze coalitiebesprekingen. Dank u wel, in ieder geval Wienke Bodewes, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Projectontwikkeling Maatschappijen. Graag gedaan en goedendag. Ja, en wij komen hiermee bijna aan het eind van het eerste uur van Nog Steeds Wakker. Een hele speciale Nog Steeds Wakker, want wij sluiten de verkiezingen af, of eigenlijk de campagne voor de verkiezingen af. De verkiezingen moeten zelf natuurlijk nog beginnen over een paar uur. Dan gaan de stembussen open en uh, tot die tijd, in ieder geval tot zes uur, praten wij u bij over de laatste ontwikkelingen daar rondomheen. En eigenlijk ook analyses. We bespreken de campagne na en we kijken alvast een klein beetje vooruit naar wat er morgen allemaal gaat gebeuren. Zo doen we dat in het tweede uur met Roel Tanja. Hij uh, schreef een boek met de titel Doe Zelf Normaal. We gaan natuurlijk ook nog uh, bellen met een kandidaat voor de VVD die op 38 staat. Die komt dus heel dichtbij in de buurt van uh, het, uh, de, de Tweede Kamer, of niet. En we hebben ook nog Frits Hoefnagel met zijn kijk op deze campagne. En ook kunt u natuurlijk bellen op ons gratis nummer uh, 0800 1121. Zojuist hadden wij al de Libertariërs. Nee, dat waren niet de Libertariërs, het was de Liberaal-Democratische Partij. Lijst 17. We moesten goed zoeken op de stemlijst. En dan zouden we er vinden. Zij kreeg net zojuist een uh, gratis campagnemenuutje. Wilt u dat nu ook en bent u kandidaat van de Tweede Kamer. Bel dan. 0800 1121. Nu in eerste Van NOS. Nog steeds wakker. WNL. Nieuws in de nacht.